Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Naar aanleiding van de vele honderden ouders... die ten onrechte zijn beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag... neemt staatssecretaris snel maatregelen. Twee speciale zogenoemde raadspersonen... gaan binnen de Belastingdienst actief op zoek naar misstanden. Ze spreken met het personeel en met mensen daarbuiten, zoals advocaten. Als ze ambtsmisdrijven tegenkomen of vermoeden... geven ze die door aan het om het is onzeker of de spoedwet over stikstofmaatregelen het haalt in de Eerste Kamer. GroenLinks en de PvdA dreigen tegen te stemmen. In de wet staat volgens de partijen niets over inkrimping van de veestapel of halvering in 2035 van de stikstof in de landbouw. Het Openbaar Ministerie heeft boetes en taakstraffen opgelegd... vanwege de rellen in de Haagse wijk Duindorp. Tweederde van de mensen die zijn opgepakt is minderjarig. De jongste is elf. Een aantal van hen komt niet eens uit Duindorp. Er zitten nog vijf mensen vast. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar in mei in Rotterdam... gepresenteerd door Edcilia Romley, Chantal Jansen en Jan Smit. Vandaag werd ook bekend dat de begroting voor het evenement rond is. Bijna 12,5 miljoen euro die nog ontbrak... wordt gehaald uit de Algemene Mediareserve. Het Songfestival kost naar schatting 26,5 miljoen euro. De rest wordt betaald door de NPO, Afro -TROS, de Europese Omroeporganisatie EBU... en door de verkoop van toegangskaarten. Nederland gaat vanaf 2021 jaarlijks 5 miljoen euro meer betalen aan de NAVO. De Nederlandse bijdrage wordt dan ongeveer 78 miljoen euro. Bijna alle bondgenoten gaan meer betalen... om te compenseren dat de bijdrage van de VS naar beneden gaat. En Rusland heeft tegenmaatregelen aangekondigd... nadat twee, Duitse, twee Russische diplomaten uit Duitsland zijn uitgewezen. Volgens Duitsland werken ze niet genoeg mee naar het onderzoek naar een moord waar volgens de Duitse justitie Rusland achter zit. Het weer. Vanavond en vannacht nevel en mist. In de kustgebieden boven nul verder vorst. Morgen hetzelfde. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een kwartier verdraagt tussen Watergrasmeer en naar de west. Er staat een kapot auto op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maars is het file rijden met een half uur op onthoud... Drie kwartier op onthoud op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Zoeterwoude. De A9 Amsterdam alkmaar voor knooppunt Velsen 12 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Hagestein gaat het langzaam. De verdraging is ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 So it's I'm gonna make you some yeah, Is my rockin' your mind. Even te kijken naar het nieuws en ja, het circuit Zandvoort wordt verbouwd. Nou, ik ben echt benieuwd hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit naar zo'n uh, race ben geweest. Ga ik toch binnenkort maar ze doen, lijkt mij. Ja, in gaat ook een nieuw hotel bouwen, las ik. In Zandvoort. Nou, er komt een hoop beweging in. Dat is altijd goed, toch? Een beetje actie in Zandvoort. Ga Lijkt me mooi in de zomer. Ik kijk er naar uit. Maar nou, we hebben eerst de kerst bij Dance Radio. Daar kan ik ook nog niet op wachten spektakel. Mocht je een reactie wil achterlaten, dan kan het uh, www.dansradio.nl Goedemiddag vanuit Zandvoort uh, en omstreken. Amsterdam on a whole new level. It's catchy, I yeah. wanna yeah. dance to. Dance or sing to. It's a good groove and I can dance to it. Dance to Dance Radio. Ja, Echt leuk remix dit. Luister maar even. Hij is bekend I'm not afraid to You. What makes it different is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality. of things. It's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with. You. A story to tell. It's it's the tale of Dance Dance Radio, and it continues. Yeah, Hell yeah! Now, so, hey baby, as you that If you wait. It's Tina Marie. We'll take you the center, behind the groove. Behind the groove. Oh, well, alright. Voor mij. Die begint om vijf uur. En ik uh, zit er aansluitend uh, achter. Tot tien uur. Ja. Toch even lekker vijf uurtjes uh, dance radio live. <laughs> Een echte classic. Dat is namelijk de Barcase. Are dancing. I like to dance. I want to dance. I'm here to dance. dance. Dance. Radio. Dance. Radio. Radio.